Ja, mevrouw Srip van Bom. Ja, ik. Natuurlijk. Oh, ja, en. Nee, ik zou dat. Ja, en bom. Nou ja, in dat geval. Ah! Er RK... kan. Ja, maar. Nou, volgens mij, mevrouw Siet. Dat ook. En. Ja zeker, er zijn tegenwoordig... Ja? Ja? Oh nee. Ja? Ja, u bedoelt dat... Ja, fijn, ja? Ja, stop die... Hallo? Weg. Mevrouw Zietman-Bom heeft neergelegd. Mevrouw Zietman-Bom had het verkeerde nummer gedraaid, zei mevrouw Zietman-Bom. Ah... Moeilijke dag. Grijp me aan dit soort dingen goedemorgen. Morgen bij de biel. Morgen. Het zal nu wel zo ongeveer gedaan zijn. Zijn ze er nog niet? Nee. Het kind en Pol. Nee, ze zijn ergens heen of zo. Of zo, ja. hou het maar op of zo. Moeilijke dag voor mij. Moeilijke dag, zwaar ook. Ik had het niet gedacht van mezelf, maar dit soort dingen grijp mij diep aan. Maar ja gevoelsmens, denk ik hè, die je tijdsreactie dus, niet hard genoeg als mens dan. En dat toon je niet graag als man zijnde, je ontvloeien, je tranen licht? Maar mannen huilen niet, harde wet, maar je hebt je er aan te houden, als man, als vent. Ach, geef, is er niet. Nee, nee, nee, nee, mijn kleine helke, nee, nee. We laten maar even, je grote domme baas, die het even een klein moment te kwaad heeft met zichzelf, later maar even alleen. Met een stil gevecht, een vrouwelijke takt. <lacht> hij redt het wel weer, de chef, hij dringt ze wel weer terug, de onmannelijke waterlanders. Waardoorheen hij je tedere vrouwelijkheid ontwaart, als door een mist. Nee, dat is je bril, hoor. Van <lacht> de kou in de warmte opeens, hè? Dan beslaat dat. Huh? oh ja, ja, ze ik koud buiten, zeg. Dus, Goed, man handen dus. Lekker hier. Ze is polder, Oh nee, kwart over. Het zal niet toch stil aan het einde zijn. Zeg eens eerlijk. Vind, vind je het lach? Wat? Dat ik niet gegaan ben. Waarheen? Dat ik het kind gestuurd heb. Ja, waarheen dan? Met Pol. Dat de belasting. Vind je het lach? Nou, ik dacht dat ze een oproep persoonlijk was. Ik kan het niet. Een wiels gevoelsmens. Ik zou ween als een kind. ...breken? Nou, maar je mag toch je consument meenemen? Wie? Je consument. Waarheen? Naar de belasting! Wat moet ik bij de belasting? Nou, ik meen dat er gisteren bij de posten opgepast. was. Ja, dan neem ik mijn belastingconsument voor mee. Gaat u daar ook zitten huilen, bedoel? Huilen? Bij de belasting? Ik kom, kom, zeg kom, kom. Die kijken wel uit, daar over lap gesproken, zegt daarna. Daar hoef je maar één keer een bureaublad in tweeën te slaan en je hebt er nooit meer last mee, die zijn als de dood voor me. Zeg, zeg, is, is die rekening overigens voldaan van dat de bureaublad? Hou dat wel in de gaten hoor, anders breken ze me. Zijn keiharde jongens daar. Waar hadden we het over? Dat je ergens niet geweest was. Ah, ah precies, ja. En dat vind jij dus laf? Ik? Nou ja, misschien is het toch Mogelijk. Maar als je na jaren iets waar ziet worden te hellen. ...iets waar je heel je leven voor geknokt hebt. Als dat eindelijk gaat plaatsvinden, als er eindelijk recht wordt gedaan... ...mag een man dan misschien wel even bang worden voor zijn emoties. Tuurlijk wel. Ik zie me daar al staan, zeg. En met die kou ook nog. Een beetje snap het wel, Zeker. Niks voor mij, eerlijk zeggen. Wat had jij gedaan daar? Ja, wat nou? Waar? Ja, waar hebben we het nou al die tijd over? Ja, als jij die weet, ik heb geen idee. Over de onthulling, waar anders over? Goed, we hebben het dus over de onthulling. De onthulling, waarvan? <tie> de smeerlap. De klein kleingeestige smeerlap. Dus dat heeft hij ineens verteld? Kinderman, nee. de compagnon, je fijne verloofde, de klungel, de slechte verliezer, de viespeuk, de geniet. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, je bedoelt echt iemand om mee verloofd te weten. Dat is onzin te hellen. Dat is de stem van het hart, die moet je volgen, die bedriegt je nooit. Ik heb het al niet over de mens, Over de mens, Rinderman zal je van mij geen kwaad woord horen. Ik heb het over zijn laffe karakter. Ja, zeg het maar. Of zit hij soms niet als raadslid al jaren in de straatnamencommissie. Tijd. Nee? En heeft hij destijds soms niet voorgestemd bij de benoeming van de Pieter Jan Bos raadkade. Tijd. Nee? vijf precies. vijf is de duim, dat was het beter op de plaats geweest. vijf De Pieter Jan Bos raadkade, zegt de vader van mijn grootste concurrent. Het is me nogal geen reclame. En waarom? Waarom de Pieter Jan Bos raadkade? Wat had de oude Pieter Jan ervoor gedaan, anders dan die stoken waar hij onbekend stond? Vertel het. Meneer heeft dus een paar keer in zijn leven een paar honderd ballen van zijn speelschulden afgeschoven aan de plaatselijke pro-jove-tute-tureluurs, die kinderbeweging. Ach, wat lief. Ja, wat lief, ja. Weet je wat mijn vader dan zei? De oude Pieter Biels, die zei dan, dat is ook een manier om die alimentatie te betalen. Hehehehe! Geestige wel Pieter, Pieter, kon scherren bij de hoek komen, dodelijk soms. Maar nooit kwetsend, nooit. De Pieter-Jan Bosraafkade. Nou zeg, ik geloof dat ik er iets van begin te begrijpen. Nou, voor mij is te lang duidelijk, hoor. Al jaren, jaren voor moeten vechten tegen de bierkaai. Zeg maar, <laughs> Tegen de Pieter-Jan Bosraaf-bierkaai. <laughs> Ook niet gek, zeg, hè? Nou ja. De zoon van de oude Pieter Wiels, wat wil je? Aardje naar mijn vaartje. Vlijnscherm, morgen soms. Klet ze nooit. Wat jij? Nooit. Nee, maar. Rinderman zegt, jarenlang op die vent in zitten praten, nooit iets anders retour gekregen dan Biels, jongen, dat kan ik niet doen. En dan ik weer en bos raad dan. En hij maar blijven door, Amma Biels, jongen, ik kan het niet doen met dat frette koppie, je kent hem. Als pret of als mens? Als nee zeggen, als bootafhouder ben ik buiten hem om recht. Ik stond BNW-gericht. petities, moties, meekschriften, ingezonde stukken. Ik heb ze midden in het gelaat uitstaan vloeken! Geargumenteerd, wat kreeg ik gewisseld? Meneer Biels, we zien het niet. Al die kopjes bij elkaar, de raad, je kent ze jaren, jaren. Begrijp je er nou iets van? Ja, ik begrijp dat je in de eeuw wat geijverd hebt voor de oude Pieter Biels Nee. Nee? Straat? Nee. Laan? Nee. Lijn? Nee. Tingel? Nee. nee. Geef het op. De Jan Willem Biels -allee. Oh een Spanjaar. Wat leuk, zeg een Spanjaar. Jan Willem Biels Allee. allee. Oh Allee. God, wat klinkt het monumentaal, zeg. Jan Biels was monumentaal. Ja gek eigenlijk, zeg. Ik heb je geloof ik nooit eerder over de man gehoord. Kan dat? Oh ja, dat kan ja. Ik bedoel, s'mans naam werd in de familie inderdaad enigszins doodgeschreven. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, bedoel de hand inderdaad. Een soort van eerbiedig rond de naam van oom Jan-Willem Wiel. O, oh, is het een oom? Broer van pa, de jongste, van een man of zeven, acht kunnen er meer geweest zijn. Hé, was dat niet bekend dan? Mij niet, pa wel natuurlijk. Maar als pa broers achter elkaar krachten op te noemen werd hij boos bij de derde, zelfs bij de vijfde, en wat hij er na de zevende uitbraken had niets meer met een aantal te maken. Driftige mensen, Bielse Allemaal broer? Waarschijnlijk, hoewel. Ik herinner mij als kind een familiereunie, waaronder meer een grote gezette man in Manchester rondliep. Waarop Jan Willem mij dan voorstelde met de woorden: nee, au, dit is Tante Janni. Waarop de man in kwestie hem velde met een kaart van. De zekerheid heb ik niet. Driftige mensen bij Bielse, ik zei je, waar hadden we het over? Over de allee van oom Jan Willem. Ja precies, wat ik daarvoor heb afgevochten, voor die man zijn erkenning, vooral toen ze hier aan de schilderswijk begonnen. Toen heb ik gezegd, nou zullen ze helemaal. O, oh, was die schilder? Alles, de man was alles. Je kunt het zo gek niet opnoemen of hij was het. Schilder, beeldhouwer, dichter, componist, noem maar op. <laughs> Daar zou je de halve stap naar kunnen noemen. Ja, maar die alleen, dat is nu gelukt, begrijp ik. Het is gelukt en niet dankzij het knaag, die rinderman, ik bedoel dat niet beledigen, begrijp me goed. Maar wel dankzij... Hoi, ah. morgen chef. Hoi, morgen Waar het er net over, dat neef ik. Het... Hij is er geweest. Wat, hè? Je bent er geweest, jongen. Oh Jezus, en ik voel me juist op vitaal. Ik bedoel dan onthulling Oh, die waanzin. Chef, jij dat iemand op de vroege ook een doodschrift, ja? Jawel, jawel, Paul. Jullie zijn ook geweest? Uh, uh, ja, Chef, wij. Uh... Laat af, Paul, laat af. Uh, pardon, Chef? Ah, of je even wilt afladen, vraagt <lacht> hij. Ah, maar die man is niet goed. Mij ziet hij aan voor een geest en jou voor een heptruk. Ik weet niet wat erger er is. <lacht> ja, uh, nou, wij zijn daar dus geweest, Chef, en om kort te gaan. Oh, nee Paul, niet vertellen hoe het ging de sfeer, de breekbare stilte toen, nu niet later misschien, als het wat minder fans is, als ik mentaal het breed ben toegerust, om op te tonen tegen de storm van mijn emoties. Nou Paul, nou zal ik reddeloos verwaaien als een warrelend herfstblad, als een, uh, wat? Als dat marlend herfstblad! Ja, wat er vandaag de dag al niet aan een boom groeit, Chef. <lacht> nou, Pol, vertel jij het of vertel ik het? Nee, niet nu, als ik jullie bidden mag. Ja, ik, ik hoop dat u het begrijpen wilt, chef. Het is een uh, moeilijke zaak voor ons, wij... Uh... Dank, Pol Pol begrijpt het later misschien, als ik wat meer afstand heb kunnen nemen. Goed, joh, dan hoort hij het van een vreemd. Hij begrijpt het nog niet, Pol. Zijn leeftijd kan zich niet voorstellen dat zelfs zijn oom een grote voorbeeld, ogenschijnlijk de onverzettelijke rots dat zelfs oom zijn momenten van zwakheden kent van hulpeloosheid grenzen aan een pijloze afgrond van de melancholie. Ah, oh. nou oom, dan had je mee moeten gaan. Ik heb me daar wezenloos gelachen. Hij heeft gelachen het kind. Ja. Zelfverzekerde onkwetsbare jeugd, wat rest mij er nog van. Nou op zijn minste onverzadigbare eetlust, dacht ik. Maar <lacht> de een wiel de milde kwingslag klaar om een gekwetste ziel te troosten hè? dank mama, jawel te hellen aan hem. He ditzelfde ik had hetzelfde stuk langharig, haar of ...deze doorschoten krop ...deze slappe vrucht van een zieke plant... Zeg wat dit? Uiterlijkheden, nee ...volmaakt oh. oh, belangrijke uiterlijkheden... ...want aan hem te helle, ...aan deze ogenschijnlijke vuilnisbelt... ...van een verdoemde samenleving dan... ...deze stad... ...de Jan-Willem-Biels alleen. Applaus, het is niet mogelijk. Jawel, en daarvoor dus een eenvoudig woord van op aan hem... nee weet, ...en aan het onvermoeibare werk... Dus van die kleine groep elitekerels, de leden van de NSB. De, de, de wat zegt u, Kip? De NSB, Paul! De negatieve schildersbeweging. Het bedraaid interessant, Jeff. Ben jij daar lid van, nee, nee, schilder jij? Ja, nee, wij zijn van de negatieve schilderbeweging, hè? Wij schilderen dus juist niet. Negatief. Ja, dat is ook zo positief, zeg. Nee, negatief. Die zijn overal tegen, zij, hè? Consequent tegen, dus dat uh, ga ik meteen mee. Ja, ja, consequent tegen. Ja, tuurlijk, uh, dat zag ik meteen, zeg, die kans. Ik zeg, maar als iedereen nou al, al ergens tegen is! Als er iedereen er bijvoorbeeld tegen is dat er hier een straat genoemd wordt, wijlen de alzijdige Rebel Jan de Mabiels. Nou, wat dacht je toch? Met een revolutie. Razend die lui, prazen tegen de muur, zingen. Van uh, alles naar de rat voor die Jan de Mabiels alleen. Kunstenaars, wat wil je? En ik zeg nog, hebben jullie niet het idee dat jullie enigszins gemanipuleerd worden door dit stinkend kapitalistisch zwijn? Ja, dat is mijn adjunct. Dat kost me weer een rondje om ze te overtuigen. Dat er eindelijk is een kunstenaarsprotest met body geleverd te worden. Ik zeg, hebben jullie nog geen hart in je dommer? Heeft Jan-Willem dat voor niets geleefd? Nou, volgens mijn vader heeft oom Jan-Willem inderdaad geleefd voor zo goed als niks. Het was meer teren op andermans zak volgens mijn vader dan. Ja. ja, ja, volgens je vader dan, ja. Nou laat broer fietsen lieven herinneren van wiens rijwiel hij. Jaar in, jaar uit, het fietsplaatje leende. Zacht uitgedrukt. Ja, daar kan hij nog heel vaak en heel smakelijk over zitten uitweiden, ja. Zeg maar, chef, dat kunstenaarsproces, is. is dat een week of wat geleden die rel op het stadhuis geweest. Ril? Ja, ja, in het nette dan, hè? Ja. ja, in het nette vol beter ja. En in het getergde. In een door een eeuwig gemiddelijk traineren geprovoceerde explosie van artistieke verwaardiging. Wat een edele overtuiging in die kerel, zeg. Op welk niveau? Toch redelijk, toch tolerant. Het eerste wat door de ruit ging, was mijn kinderhoofje. Je wat? Mijn kinderhoofje had ik meegenomen naar die NSB bijeenkomst om de heren even te laten proeven van het genie Jan Willem Wiels. Even wat een beeldhouwerken. <laughs> mijn kinderhoofdje. Bekend kunstwerk in de familie. Nee, weet je? Ja, de kop van je het zelf is echt. Hè. <lacht> oh, zeen, zo heet het helemaal niet. Het heet officieel mijn kinderhoofdje. Gemaakt in opdracht van mijn vader. De oude Pieter. De enige waarschijnlijk die oom Jan Willems grootheid erkende. En die hem daarop opdracht gaf. Maak eens een beeldje van oud. Rijk beloofd, uiteraard. Nou, volgens mijn vader was het meer de vraagoefening van oud-oom Jan Willem, omdat ja. opa, opa had hem onder curatelevisie laten stellen. Ja. Schijnt Jan Willem iets gezegd te hebben van. Uh, Mij best, maar dan zal ik wel even zo vrij zijn, Piet zijn addergebroed te vereeuwigen. Ten bate van komende generaties als waarschuwing. Ja, hoor, onder curatelevisie, curatele je weet ik veel. <lacht> <lacht> Waarom die curatelevisie? Curatele de uitdrukking is nee, de uitdrukking luidt iemand onder culturele stellen. Sorry, chef. Onder curatelen is het precies. Ja, precies, Paul. En hangt niet altijd de grote aan ja, Of hoe dat zit er woord heet de man? Uh, meen ik. Ja, hou jij er helemaal buiten zetten, met je aardige broer. Leg mij dan eens even uit waarom mijn kinderhoofd in paashuis altijd de ene plaats heeft gehad vind jij dat een ereplaats? Ik wel, zo? Nou, volgens mijn vader gebruikt de altijd als inmaaksteen. Volgens mijn broer Piet weer, ja, de grote kip te kunnen zinnen. Omdat het hoofd weer moest wezen. Ik hoor het oom Jan Willem nog zeggen, Wat een karakterkop, die jongen. Fout, volgens mijn vader zei hij altijd wat een karikatuurkop, die jongen. Ja, ja, ja. En daarom bijtelde oom zeker zijn wijsgerig levensdevies in het voetstuk van mijn kinderhoofdje. Dat was niet levensdivies. zijn levensdevies. Zijn levensdevies, dat was voor de Moatjo Peuven. Voor mij kennen ze wat. Nee, wat hij daar in het voetstuk bijtelde, dat was volgens mijn vader dan een soort van uh, visionaire uitspraak. De waanzin, zeg broer Piet weer. Dat was wel degelijk zijn levensdevies, wat hij daar in het voetstuk zei. Ik heb het er vooraf nog zelf over gezegd, vaak, toen het model moest zitten. Dan keek hij mij aan met die wijze, grimmige ogen. En dan zei hij bitter lachend. En het wordt nog erger. Over een helderziende blik gesproken, zeg. Zeg, hebben jullie toen het stadhuis gezet? Ja, ja, en hoe, zeg. Die heeft daar even een stukje alternatieve democratie weggegeven, gegeven, hoor, die NSB. Stadhuisportierpleegde nog verzet, rechtse de man, denk ik. Het soort dat geweld uitlokt. Wat hij dan ook gekregen heeft, poten hey, jongens hoor, die ze nou, en wij toen... Dus de burgemeesterkamer binnen hè, erg ludiek allemaal, mal doen dus, ik zo'n bodepet op mijn kop, nee, even de keten om. dansen, zingen ook, van... Waar zijn we aan begonnen, meen ik? Dit is in het begin, zal je bedoelen? Mogelijk, ja. Hoor. Maar erg alternatief dus, en kritisch allemaal. En de burgemeester? De burgemeester, zeg maar, bange burgemeester, <laughs> Ja, ja, ja, in een paar minuten was het gerealiseerd. De Jan-Willem Wiels Allee is het. Ik geloof dat ik het nu al kan dragen. Paul vertelt van zo net de weer wat er gezegd werd, de stilte, met het ruisen van de wind door het gebladen. Ik kan het me zo goed voorstellen. Paul, vertel. Ja, dat, uh, dat is een wat pijnlijke zaak, chef. Begrijp ik, Paul, begrijp ik. Waardering voor je pieteit. Heb dank. Maar ik kan het nu verwerken, Paul. Nou, kijk, wij kwamen daar dus aan, chef. Ja, ja, groepjes stille mensen, breekbaar moment van stille hulde. Ja, een giller eigenlijk, sis. Nou, en uh, toen wij daar een uurtje gestaan hadden Met dan... Een uurtje, een uur lang van devout herdenken, Redel. Maar de man heeft het bij het leven verdiend. Ga door, Paul. Nou, toen kwamen daar dus die twee gemeentewerkluis. Oh, gemeentewerkluis. Delegatie van de arbeidende stam, die ook zo lief was. ...zich één mee voelde, fijn gevoelige zes, Voor Pol Met hun bakpiep en dat laddertje dus, Jack, en die twee, die begonnen daar dus op hun 11 dat oude bordje eraf te schroeven. moment, Pol, op hun 11 ik neem aan dat je bedoelt met langzame plechtstatigheid. Ja, en ondertussen pikante conversaties voeren met passerend vrouw, en ken je wel, hè? De, maar, de, maar op het moment, zei je het oude bordje afschroeven, Pol. maar dat kan toch niet, jongen? Dan is dat nog een nieuwe straat in die nieuwe schilderswijk. Uh, nee, nee, chef. Over het spoor, weet u wel. Uh. Bij Kreeg. Bij Over oh, het rode Dorp? Ja, ja, de voormalige Rooilandsteeg dus, weet u wel, chef. De voormalige? Ja, waar ze ondelaars nog een buitenman beroofd hebben. De Rooilandsteeg, ja. De smeerlappen. Nou, volgens mijn vader heeft oud-om Jan Willem daar zelf vele jaren zeer fraai maatschappelijk werk bedreven, hoor. Oh ja. Vandaar, ja, volgens mijn vader is daar, toen hij nog over het eh, familiekapitaal beschikken kon, menig de kroeg tot nieuwe bloeien gestegen, hoor. Onder zijn invloed dus, en hij onder hun. In een gewisselwerking. Ja, sterk zoals voelen, zijn we allemaal voor allemaal, volgboog. Nou, en uh, toen werd het allemaal nogal onaangenaam, chef. Want die mensen uit die steeg, die wisten kennelijk van niks. En die zagen dat, dat nieuwe naambordje. En die kregen natuurlijk mooi de P in, dat begrijpt u. Dat begrijp ik. Ja, die hadden allemaal net nieuw briefpapier, die mensen. Ja, dus dat, dat, dat werd al gauw van uh, dat bordje eraf of we halen het eraf. Dat ja, is nog een rauw volk daar hè, uh, die, uh, die gemeente mensen. Die hadden natuurlijk ook al weinig zin in een bak slagen. Nee, dat waren typisch van die jongens die nergens zin in hebben. Ja. Dus dat, dat, dat was al een geladen speer, chef. Dat was en... de burgemeester en de politie wachten, de harmonie. Niet gezien, chef. <tie> Alleen die, uh, die twee werklui met die hè, en dan die oproerige rooilampsteeg. En waarachter, chef, toen koppen daar zo'n stelletje van dat opgeschoten tuig aangemarcheerd. Tijd onder de drank, als je het mij vraagt. En dat komt lallend aanschouwen met de een of andere waanzinnige stenen zaterkop. En die willen ze daar ergens tegen die gevel aan gaan metselen. En dat is me daar een vechtpartij geworden, Chef. Oh, een volgende vechtpartij? Ja, ik riep nog kalmerenderwijs tegen die Royal lamstegers van rustig aan, nu dit is maar een groepje NSB'ers. Nou ja, dus, toen, toen, toen brak de hel natuurlijk helemaal los, Chef. Daar rukt me een van die kolossale kroelbazen, die rukt die naamplaat van de muur en die geeft me daar een van die vuile NSB'ers een klap op zijn kop mee. Omspor! Ja, en finale tweeën. De ene had de Jan Willem Bie op zijn hersens liggen, en de ander stond met de L's alleen in zijn handen. Nou, en, en, en meteen gooit een van die schilders die kroelbaas dus die gemene zaterkop naar zijn hoofdje. Die valse klopsteen dan, hè, dat werd mij met een nummertje moord en dood weggegeven, dat is echt verschrikkelijk. Gemene zadelkop, Paul. Ah, ja, zo'n afzichtelijk gedrochte hoofd, u kent dat wel, hè, zegt Als je naar naardroopt, als je koorts hebt, hè, van dat gemaakt. Dat was mijn kinderhoofdje, pol. <lacht> hè? Oh. Ja, hè, oh ja, hier. De stemverplaatsing op de Jan-Willem-allee, Als hormaar, aan de zijde... Van de NSD-pol. Uh, sorry, Chef, ik, ik heb het namelijk alleen van enige afstand gezien, Chef. Ja. En inderdaad heb je dat met die primitieve duivelsmaskers ook, Chef. Ja. Als je die eens wat beter en van nabij beziet, ja. dan zit daar een heel merkwaardige, grimmige en grove schoonheid in, weet u wel. Ja, ja, ja, ja. Hier. Ja, en het wordt nog erger. Zie de footnote? Ja, ja, ik, ik geloof dat ik maar. Ik, het, het kan me helpen. We praten daar op het de morgen. Meer zeg. Ja, George, hier komt hij. Ja, met zaterdag en al het ja, ja, als je het over de duivelsmaskers hebt, dank je wel, Biels heer. Ja, meneer de u bent gebeld van gemeentewegen, zegt meneer de Men biedt mij van gemeentewegen een excuus dan waarvoor, zegt hij? Voor het feit? Dan stel ik wat Heeft de nieuwe, Jan Willem Biels alleen willen ontheiligen waarmede. Met het aanbrengen van een stupide carnavalskop. Zet u het meneer Maar dat is mijn kop. Ik zie zo even dat is. mij niet maakt.